Jan van der Putten met het NOS Journaal. Leden van GroenLinks en de PvdA spreken zich vandaag uit... over een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer... na de verkiezingen volgend jaar. Aan het eind van de ochtend stemmen PvdA-leden... op hun congres over dat voorstel. En kort daarna maakt GroenLinks de uitslag bekend... van een bindend ledenreferendum over de kwestie. Als een van de partijen het idee niet steunt... gaat de samenwerking niet door. De besturen van PvdA en GroenLinks zijn uitgesproken voorstanders van een gezamenlijke fractie in de Senaat, maar ze benadrukken dat de beslissing bij de leden ligt. In de oorlog met Rusland zijn tot nu toe ongeveer 10.000 Oekraïnse militairen gesneuveld. Een adviseur van president Zelensky heeft dat gezegd in een videogesprek met iemand van de Russische oppositie. De oorlog is nu ruim 3,5 en een halve maand aan de gang. Eind mei schatte president Zelensky de verliezen op 50 tot 100 per dag. Door de zware strijd in de Donbass zou dat nu zijn opgelopen naar 100 tot 200 per dag. De adviseur van Zelensky zei ook dat de Russische verliezen groter zijn dan de Oekraïnse. Tussen Utrecht Centraal en Almere Centrum rijden tot half acht vanavond geen treinen vanwege personeelstekort. Op verschillende andere trajecten rijden vandaag minder treinen. De reizigers worden aangeraden de reisplanner te gebruiken. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft NS, naar eigen zeggen, niet genoeg conducteurs, machinisten en ander personeel om alle treinen te laten rijden. Op dit moment zijn er 1100 vacatures. De veiling van een Stradivarius viool heeft in New York 14,5 miljoen euro opgebracht. Dat is een van de hoogste bedragen ooit op een veiling van instrumenten. De is ruim 300 jaar oud. Albert Einstein kreeg er nog les op. En de Stradivarius werd in 1939 gebruikt voor de soundtrack van de film The Wizard of Oz. Het weer, veel zon, in het zuidoosten wolkenvelden en mogelijk wat regen. Middagtemperatuur 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...omdat ze elders aan het werk wilden gaan. Sommigen konden er heel moeilijk mee op weg. Jongeren...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 uh, dat we nog een paar mooie maanden hebben. En dan is het in een keer september en dan gaat het alweer hard, want dan draait het jaar alweer om richting uh, de andere kant. Hè. Dan is het einde van het seizoen alweer bijna in zicht. Ja, maar dan komen jullie uh, met het herfstmenu toch? Ja, dan gaan we afsluiten met het najaarsmenu. Ja, ja precies. Dat zie. doen we altijd en, uh, Dat doen we een week na de Formule 1. Formule 1 eerst even ja. eventjes doen. En ook dat uh, als het heel mooi want dat was echt heel druk vorig jaar. Gigantisch veel mensen die allemaal nog blijven eten op al die paviljoens. En uh, daarna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 Maar als je een, ja, een restaurantje hebt met twintig couverts... en je moet er op meter, meten... dan is het best wel zwaar geweest. Ja, dat is niet ja. te doen. Ja. Ja. Maar dit jaar hoeft dat niet meer. Dus uh, je verwacht... Weet je, er, gaan we knallen met z'n allen. Ja, He? iedereen <laughs> nieuwe sportschoenen aan... om, uh, om dat ja. het hele terras af te redden met de Formule 1. Uh. Vuur aan de schenen. Ja. ja. Uh, okay. Nou, ik ben heel erg blij dat het uh, zo goed gaat... Uh, bij uh, Strandpauvilleen uh, Plazant. Uh, en ik uh, kom binnenkort ook weer een glaasje wijn drinken... want je hebt een hele mooie collectie...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 No, no.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 Het is een beetje de, de stijl van uh, Chateau Maudon Rothschild... die uh, altijd een kunstenaar vraagt om ieder jaar hun wijn met een label te uh, ontwerpen. Zoveel ja, dus jaar geleden, in 1995-1996... Uh, heb ik ook aan, aan de, de voet gestaan van de organisatie van... toen heette dat Het Lekkerste Weekend, wat later culinair werd... En eigenlijk hebben we toen uh, ongeveer hetzelfde gedaan, maar Jan Rabel heeft toen een uh, uh, schilderij gemaakt met allerlei ingrediënten, En daar hebben we toen de QV-zandvoort van gemaakt. En ik kan me herinneren dat Jo Brakeker toen uh, de eerste wijn uh, heeft geopend. Dus uh, het is een beetje een herhaling van zetten van 1995.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 Ten behoeve van WordChild. Nou ja, ja. Hoe uh, vervelend ook, met, uh, met een oog op uh, de oorlog natuurlijk in Oekraïne. Maar uh, we dachten dat WordChild uh, hiervoor een goed uh, thema was. Directie Wordchild zal ook aanwezig zijn om uh, aan mee te kijken wat die veiling oplevert, maar ook om het bedrag in ontvangst te nemen. Dus dat is uh, erg leuk om te doen. Ja, en dat is donderdag van 5 tot 8. 5 tot 8, voor genodigde. En... burgemeester uh, David Molenberg zal ook aanwezig zijn en uh, zal ook het woord voeren. Dus uh, nou, ik denk dat het een hele leuke bijeenkomst wordt.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 dan gaan jullie die wijn uh, uh, het hele jaar doorschenken... of is dat alleen thema tot de Grand Prix? Of wat is de nee hoor, het is uh, gewoon een Grand Prix wijn die, uh, die, die is gewoon verkrijgbaar. Uh, bij ons per glas, maar ook per fles. En uh, dat kan natuurlijk ook heel leuk als relatiegeschenk uh, uh, gegeven worden. En uh, nou ja, uh, er zijn al bedrijven die daar al gebruik van maken. Uh, tijdens de Grand Prix zijn er natuurlijk ook heel veel, uh, veel genodigden. Die uh, VIP's, uh, noem op, die naar het circuit komen... Ja.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 uh, en zijn er nog meer verrassingen tijdens die, die Formule 1 in de Halte straat? Nou ja, wat ik zeg, gezellige muziek. En iedereen zal lekker, zeker bij mooi weer, zijn tapinstallatie buiten hebben staan. En uh, nou ja, wat ik zeg, als het weer net zo gezellig wordt als afgelopen jaar... en dan nu met de vrijheden die we hebben, uh, geen beperkingen meer door corona... dan uh, nou ja, belooft dat het een, een waanzinnig en heel goed uh, feest te worden. Ah, en jij hebt natuurlijk genoeg uh, wijnen klaarstaan.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 Dus ook daar kijken we heel graag naar uit. En ik heb ook heel goede herinneringen aan het afgelopen feest. En toen waren er ook weer de beperkingen van corona. Ja, ja. En toch, wat jullie gedaan hadden met, met de bus door de straat... en muziek, et cetera. Er werd gedanst op straat. Ja, ook weer een, een geweldig goed initiatief. Met, met een, ook een heel erg leuk resultaat daarvan. Dus ja, ja. mooi feest ook, vooruitzicht. Ja, dus ook mensen die zin in Pride hebben, kunnen weer terecht bij zin. Zeker ja. wel, ja. ja. Wat een prachtige naam is het eigenlijk. Wie heeft die naam bedacht ooit... Ja.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 Alone the light that shines from you, you'll wind up like the Ricky.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 Hiding vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face. What about me? I get no kick from champagne, mere alcohol.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 Yeah.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 Ja, daarom uh, heeft de stichting uh, Veilig Buiten in de Zon... de missie om, uh, om uh, ja, die, die uh, dispensers op, op zoveel mogelijk buitenplaatsen geplaatst te ja, plaatsen krijgen. Ja, dan nog een allerlaatste vraag. Die, uh, ja. Er zitten zit, duizenden van die uh, uh, smeerbeurtjes zeg maar, in zo'n dispenser. Uh, mm -hmm. Is die uh, zonnebrandcrème ook uh, een beetje waterbestendig? Of is het zo dat als je in de regen loopt of één keer in de zee geweest bent... dat het meteen alles weg is?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 Um, in, in Zandvoort nog niet, maar ik weet dat er, uh, in, um, dat er wel strandtenten in uh, Kop van Noord-Holland al mee bezig zijn oh. uh, om, uh, om uh, die dispenser geplaatst te krijgen. Want het, ja, het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je op je neemt uh, als uh, hè, locatie waar mensen heel graag buiten zitten en uh, in de zon gaan uh, liggen. Yeah.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 Um, uh, ook bouwterreinen waar, waar uh, ja. bouwlui aan het werk zijn. Um, ja, daar, daar heb je het echt nodig als de zon met volle kracht uh, aan het schijnen is. Ja, nou ik vind het een heel mooi initiatief. We wensen u daar heel veel uh, succes bij. Uh, ja, we hebben het ja, We hebben nu een hele uitzending al uh, de, besteed. Ja, ik hoop dat het goed luistert. Dat hopen wij ook. <laughs> ja, nou, heel erg bedankt voor de, voor de aandacht die jullie hier aan hebben